Magazine gespeld M-A-G-A-Z-I-N-E. Goedemiddag allemaal, dit is het Bartumeus. I Ask vragenuur van vrijdag uh, 29 juli 2016. Um, wat gaan wij allemaal doen vandaag? Nou, op verzoek Blind Square, daar heb ik me de afgelopen dagen is flink in verdiept. Um, Verder um, had Nens nog iets, maar ik ben even vergeten wat, want die heb ik vanochtend niet meer gesproken. En natuurlijk gewoon de vragen die bij jullie allemaal opkomen en eventueel de leuke, minder leuke dingen die Apple ons heeft geleverd afgelopen week. En we beginnen natuurlijk met het, het zeer dringende gedeelte. Dus wie er iets heel dringends heeft, en dan bedoel ik niet dat hij naar de wc moet, die mag gewoon nu even de microfoon. Pakken, ga je gang. Nou ja, dat is dringend in dit leven. Maar ik heb wel een vraag. Um, ik was onlangs op zoek in de iTunes of Apple Store, moet ik zeggen. Naar, um, hoe heet dat? Uh, Camfind. Dat had ik ergens zien werken. Dat leek me toch wel chic, uh, Omdat goggles, de laatste update, word ik niet vrolijk van. Dus ik denk, nou, iets erbij kan geen kwaad. En nou is het gekke... Ik, ik kom dus twee uh, resultaten tegen als ik CanFind intyp op verschillende manieren. Dan kom ik een, uh, een, een QR en uh, barcode reader tegen. Nou, heel interessant, maar die hoef ik niet. En dan kom ik TapTapC tegen. Nou, dat is op zich best wel aardig, maar volgens mij uh, moet dat CanFind iets anders zijn. Help mij uit de droom. Oeh, dat is een hele goeie. Uh, TapTapSee is zo'n uh, appje waar je ook uh, toch wel enigszins voor moet betalen. Je mag een zootje foto's maken, maar op een gegeven moment moet je weer wat betalen. Uh, CamFind heb ik al een tijd niet gebruikt. Ik had hem wel. Maar die, die heeft dat ook. Dat, dat is ook uh, meer dan alleen maar uh, wat, wat goggles doet. Het is ook een barcode en QR-reader en zo. Dus volgens mij uh, uh, is hem dat. En... Uh, als die gratis is, zou ik hem gewoon proberen. Ik moet even kijken, want volgens mij heb ik hem er op dit moment zelf niet opstaan. Maar misschien een van de anderen wel. Hij was, voor, voor zover ik me nog herinner, was hij gratis. Oké, okay, dan ben ik op het verkeerde been gezet. Maar het gekke is dat ik dus in diezelfde zoekopdracht TapTapC kreeg. Uh, die ook nog steeds gratis is en nu ook want ik heb hem vroeger ook wel gehad en toen liep er inderdaad zo'n telletje, je kon honderd foto's maken en dan moest je gaan dokken, dat is weg en ergens stond er ook een cryptische mededeling dat ze daarvan af zijn gestapt, het is iets van de American Federation for the Blind volgens mij en eh, ik heb het idee dat ze hem vrijgegeven hebben, maar helemaal zeker ben ik er niet van ja, ik weet niet hoe je hem hebt getypt, maar je typt, uh, en dat weet jij vast wel, uh, met een C-A-M-F-I-N-D. En dus aan elkaar vast en dan vind ik hem gewoon in de App Store. Ja, maar wat Tom zegt inderdaad, hij, hij staat er als, als uh, QR-en-barcode uh, reader... En daar had ik iets van van ja, interessant, maar die hoef ik niet. Maar uh, als dit hem is, dan uh, is het, uh, het vraagstuk opgelost. Ja, en Ik had hem inderdaad uh, op verschillende manieren getypt. Uh, en inderdaad, zoals jij zegt, camfind, dat uh, geeft dat resultaat. Ja. Nu we het daar toch even over hebben. Uh, ik heb de laatste update, want er zijn twee snelle updates achter elkaar gekomen van uh, goggles. Um, na de eerste update had ik echt zoiets van, volgens mij uh, ziet hij iets heel anders dan waar ik mijn camera op Hij gaf de meest vreselijke antwoorden. En ik heb hem daarna niet meer geprobeerd. Maar uh, gebeurde er bij jou iets dergelijks, Ruud? Ja... Nou wat ik er zo lastig aan vind is, hij lult ontzettend veel, dan komt er een andere stem met het resultaat tussendoor, maar dat kan je niet laten herhalen, volgens mij kon dat eerst wel, kon je het nog wel ergens terugvinden, maar als je het niet verstaat dan kun je weer opnieuw beginnen en het... ...duurt allemaal nog al lang, moet ik zeggen. Ja, die ervaring had ik uh, sowieso. En dat, hij het of dat, dat ik het terug kon vinden op mijn scherm... ...dat is mij sowieso nooit gelukt. Dus ik bewoogde maar de camera nog een beetje... ...in de hoop dat hij nog meer zou gaan uh, vertellen en zo. Uh, en en, en tap, tap, see si heeft het bij mij al, eigenlijk altijd wel heel goed gedaan. Ook bij het uh, uh, zeg maar uitzoeken van uh, een bepaalde soort uh, uh, diepgevroren aardappelen... ...van Avico, ik roep maar wat... Maar volgens mij zit daar ook een mens achter. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer of dat nog zo is. Dat was wel zo bij TapTapSee. Ik ben bang dat dat niet meer zo is. Want aan de resultaten kan ik horen dat hij uh, allerlei elementen uit een database pikt. En, want je krijgt echt de... Me ik heb hier klokken hangen. En uh, ik, op een gegeven moment had ik een foto van die klok gemaakt. En dan, hoe maakte hij daar nou iets van... ...houten slingeruurwerk. Nou, uh, dat verzin je niet, denk ik, als mens. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> en wat hij van onze honden maakte, dat was echt helemaal... ...ik kan niet eens meer navertellen. Wat, uh, wat maakte hij nou zoiets van... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ...bruine, lange jashond of zoiets. ergens? Dus dat sloeg echt helemaal nergens op. Nou, ik zal hem ook weer eens een keer gaan gebruiken. Zeker nu uh, blijkbaar die teller weg is... En je dus weer gewoon uh, uh, onbeperkt foto's kan maken. Lijkt het me wel aardig om hem weer eens erbij te nemen. En ik zal ook eens kijken wat goggles bij mij doet. En Camfinds ja, die heb ik volgens mij een hele tijd niet meer gebruikt. Omdat ik toch ook voor heel veel dingen uh, de KNFB reader uh, kon gebruiken. Nu even niet, want uh, in iOS heb ik ook op het forum gezet voor de mensen die dat nog volgen onder iOS 10 de beta. ...versies, daar wordt de knfb reader eruit gegooid zodra je een foto maakt. Ja, dat moet je dan ook met iOS 10 jongen houden. Ik, ik, ik, ik draai nog onder 7 op mijn oude iPhone. Uh, maar die knfb reader daar word ik ook niet blij van. Ik heb spijt van die 9 tientjes die ik daar ooit voor betaald heb. Want ik vind het een klote ding. Ik, uh, ik word er patiënt van in elk geval. Ah, Oké, okay. ja, dat is jammer, want uh, ik vind het om zijn geld zeker waard... Als je een beetje in de gaten hebt van hoe je de camera moet houden. En als je dat uh, kartonnen vreubel uh, uh, apparaatje gebruikt om je iPhone op te leggen. Dan krijg je echt een scan die echt net zo goed is als wanneer je hem gewoon in de scanner op je computer legt. Alleen 86 keer sneller. Ja, ik vind hem ook fantastisch. Ik heb die uh, busjes van Johnny Boer gekocht. Ik had er uh, vier gekocht, dus ja, de, de busjes zien er allemaal hetzelfde uit. Nou, mooi dat ik met de KNV-reder precies te weten kwam uh, wat waarin zat. Oké, okay, dat scheelt jou dus iedere keer een reisje naar Zwolle als je lekker wil eten. Uh, <laughs> nou, daar heb ik nog nooit gegeten, daar durf ik niet aan. <laughs> nee, maar we hebben er toevallig ook uh, van uh, over gehoord. Het is natuurlijk een heel ander onderwerp. Maar uh, uh, oké, okay. daar, daar hebben we het nog wel eens over, als want daar ben ik wel benieuwd naar. Even off-topic, eventjes, eventjes. Ik heb uh, van het internet uh, de beschrijving van alle busjes gehaald en die in één bestand geplakt. Heb je daar belangstelling voor? Want dan wil ik het wel opsturen. Ja, dat vinden we vast wel leuk. Doe dat maar. <laughs> ja. Moet dat dan naar accessibility? Ja hoor, pak die maar. Trouwens, misschien is Ruud ook wel geïnteresseerd. Maar dat, uh, daar uh, kunnen we straks altijd nog wel even over hebben. Ja, ik heb geen idee waar het over gaat, maar het lijkt me nou wel interessant. Dan moet ik het even goed zeggen. Uh, Johnny Boer is de baas van de, heet hij nou de Libreien in... Uh... Als ik het goed zeg, in Zwolle. En die heeft een soort kruidenmixer en die kun je kopen. Oké, okay, now we are talking. De Libre is een, uh, een missionair restaurant. Lekker duur, maar je kunt het vast goed eten. Precies, en nu zou je daar thuis dus ook iets mee kunnen doen. Oké, okay. back to business. Um, heeft er iemand nog een dringende vraag? Um, ja, Tom, ik weet dus niet, hallo trouwens allemaal, um, of ik... Um, ja, ik heb een vraag over uh, iBooks en uh, e-books... Maar ik weet niet of ik nu al aan, de, aan de, uh, dat op tafel mag leggen, um, omdat ik wel eerder moet afhaken. Ik wil trouwens eerst iets kwijt, want dat vind ik heel erg belangrijk. ABN AMRO, de laatste update, is perfect. Nou, dat is in ieder geval heel goed om, uh, om te horen. Uh, uh... Ja, meestal doen we dat soort dingen aan het eind van het vragenuur. Ik weet niet ho hoeveel tijd het gaat kosten... want ik wil wel graag natuurlijk aan de onderwerpen toekomen... voordat we uh, uh, helemaal klaar zijn met het uur. Dus uh, ik, uh, ik zou zeggen, stel je vraag... en dan beslissen we ter plekke of we daar nu op ingaan of, op een, uh, of na de, de apps. Is goed, want misschien komt het uh, is het misschien beter om het na een volgende keer door te schuiven. Um, ik weet het verschil tussen e-books en uh, i-books... Maar um, ik zit me af te vragen, um, heb ik iets aan e-books en kan ik dat in combinatie met mijn iOS apparaat of met mijn Windows PC, Want ik, ja, ik noem ze allebei maar, omdat ik um, die e-books, en ik ga ervan uit dat het altijd pdf zijn, maar dat weet ik ook niet zeker, Um, ik zit natuurlijk ook met de uitwisseling tussen een iOS apparaat en Windows. Dus ja, een iTunes is niet erg toegankelijk, dus dan moet ik gebruik maken van Dropbox of e-mail. Um, want ik wil namelijk niet altijd afhankelijk zijn van mijn iOS apparaat als ik een, een boek luister. En of het via Voice Dream gaat, ik noem nou een hele hoop dingen tegelijk natuurlijk. Maar ik wil het ook op een SD-kaart kunnen zetten en dan in mijn plek Dus dat, ja, dat is heel vlug gezegd, maar misschien vergeet ik de helft. Maar uh, kijk maar Tom wat je daarmee kunt nu. Nou, ik denk nu niet veel, want het is nogal een heel uitgebreid iets wat jij vraagt. Omdat het natuurlijk uh, niet alleen over iOS, maar het ook over Windows en uh, DC-spelers gaat. Dus ik denk dat we daar even naar moeten kijken en zeker niet nu. Want dat, uh, dan denk ik dat we al uh, dik over vieren zijn als we dat onderwerp helemaal uh, besproken hebben. Want je hebt natuurlijk e-pubs e en e-books en dan heb je ook nog... De boeken die je via uh, de, de, de iBookreader Reader van Apple koopt en zo. Dus er valt nogal wat over te vertellen over wat er allemaal is en wat je er allemaal mee moet. Dus dat zou ik in ieder geval even doorschuiven. Uh, Nens, kun jij, uh, kun, uh, ben jij het met mij eens? En kun jij het even ergens vastleggen dan, dat we het niet vergeten? kom ik er eventjes tussendoor. Ik vind het prima, Tom. Want ik begrijp het, het is een, een, een, een, een best een uitgebreid topic... Maar uh, ik hoop wel dat het aandacht krijgt uh, later, omdat ik het best wel uh, interessant en ook, ja, er ook gebruik van wil maken. Ja, en, um, daar wil ik even kort over zijn. Je kunt natuurlijk veel meer lezen in, uh, dan pdf-files. Dat is even de snelle antwoord. En e-books is gewoon toegankelijk, dus je kunt het gebruiken. Uh, dat is ook weer even een kort antwoord. Nou, misschien kan je hier wat mee. Uh, ik ga me in ieder geval... Uh, uh, je had een mail gestuurd, dus dat blijft in ons... Uh, dat wij dat nog een keertje gaan bespreken. Nou, ik heb er ook behoorlijk wat ervaring mee. Uh, het is allemaal redelijk goed bruikbaar. De, de ePub boeken die je uh, commercieel koopt. Die kun je eigenlijk uh, via je iOS apparaat prima lezen. Via je plekstok ook. Uh, Windows wordt een wat lastiger verhaal. Daar heb ik uh, niet zulke goede ervaringen mee. maar. Het schijnt wel te kunnen. Ja oké, okay, maar die hebben natuurlijk wel een beveiliging. Hè? Geeft dat geen problemen als je dat via je plekstalk zou willen doen dan? Uh, die e, e, e boeken die zijn, dat zijn er twee soorten van, met een DRM. Uh, dat is een, uh, ik weet niet, digital, hm, nou weet ik veel, ik weet niet precies wat het betekent, het is een beveiliging. Er is een uh, programma voor waarmee je die beveiliging eraf gaat slopen. Dat gaat binnen ongeveer een minuut. En die andere boeken, die hebben een watermerk, maar die kan je zo openen. Uh, met uh, Ballenbolka bijvoorbeeld. Kun je er zo een tekstboekstand van maken. Ook op je Windows PC, dat gaat prima. En ik uh, doe niet anders ongeveer. Kijk, dat bedoel ik nou. Nee, uh, di uh, Digital Right Management is het, geloof ik, DRM. Maar uh, dat wordt steeds minder gebruikt. En die watermerkboeken, uh, die zie je eigenlijk het meest. En dat is handig, want daar hoef je eigenlijk niks meer aan te sleutelen. Die doen het gewoon. Ja, Oké, okay. alleen als je dus inderdaad... Uh, uh... Het wordt natuurlijk een ander verhaal als je de tekstbestanden van maakt, want dan kun je ze overal en altijd overal lezen. Een tekst kan, kan ieder apparaat zo ongeveer lezen. Ja, nog even, want uh, dat is inderdaad een heel uitgebreid onderwerp. Uh, er zijn ook wel boeken, dat zijn uh, sommige EPUB3 boeken. Dat, die kun je dus niet lezen. Maar die kun je wel, als je wel een goede scanner hebt, uh, kun, je daar, uh, kun je die op een bepaalde manier omzetten, zodat die plaatjes weer tekst worden. Dus ietsje meer werk, maar het gaat uh, behoorlijk goed. Ja, en dan tot slot heb je natuurlijk ook nog de, de, de, de, de, de iBook Store van Apple, waar je boeken koopt en die je volgens mij... Zover ik weet, maar ik heb er eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Jij wel Ruud, uh, die lees je natuurlijk prima met dat appje op je, op je iPhone. Maar volgens mij kun je daar verder dan toch niet echt veel mee, toch? Of je moet ze dan via iTunes uh, naar je pc zetten en dan kijken of daar nog iets te rommelen er valt. Nee, dat kun je wel vergeten. Uh, ze zien er gewoon uit, de, de extensie is ook gewoon ePub. Maar Apple heeft daar iets mee gedaan. Uh, waardoor ze uh, volledig ontoegankelijk zijn, behalve... ...in iBooks. Ook Voice Dream Reader leest ze niet hoor. Ja, wat ik, waar ik al bang voor was... ...bij mij borrelen nu de vragen uh, naar boven. Maar Nans, jij hebt mijn e-mail... Um, ...of mijn, ja, mijn e-mailtje gekregen. Um, ja, is, is het misschien handig als ik... ...want ik heb daar niet expliciete vragen ingesteld... ...dat ik dat nog even doe toekomen. En um, ja, even, heel, heel even nog dat e-pub gedoe. Waar zie ik dat e-pub gedoe? Want ik bedoel, als ik op een... een een boekhandel zit en daar staat PDF bij. dan weet ik natuurlijk niet of de EPUB. Uh, weet ik al niet meer is. Toch? Nou, je hebt gewoon een, uh, een speciale site. Uh, er zijn er meer trouwens. maar uh, ik, uh, als ik een boek koop. dan doe ik dat meestal bij ebooks.nl. als dit volgens mij ook. Uh, dat is een, een, een goed toegankelijke site. Daar is gewoon alles. EPUB, uh, dat is gewoon. Uh, daar, daar kun je van uitgaan. En de meeste, en als het niet zo is, zet ze erbij. Maar de, de, eigenlijk zijn de, uh, 80, 90 procent van die boeken zijn gewoon uh, uh, met een watermerk beveiligd. Dus die kun je zonder meer overal op afspelen. En wat er nog aan oudere dingen is, daar kan een DRM op. Maar dan staat het erbij. Dankjewel, Ruud. Ja, ik ik uh, had gekeken naar een, een, een reisboek bij uh, de landschapsreisboekwinkel. En uh, dus een reguliere uh, boekhandel. Dus ik moet dan eigenlijk wel gaan naar een website van e-books. Dat is misschien wel handiger, ja. Want uh, uh, ja, wat zo'n site die je noemt uh, voor formaten aanbiedt, geen flauw idee. Het kan natuurlijk ook gewoon PDF zijn, ja, als dat zo is. Maar ook pdfs kunnen beveiligd zijn, dus ja, of je er echt iets mee op ziet, weet ik niet. Nou, of het een e-book is, een, een e book of iets, ik, ik noem het altijd mijn een e book Of een papierenboek, dat zie je, dus kun je er zo aan zien. Dus uh, dat je niet per ongeluk een paperback koopt als je een e book wil hebben op zo'n site, dat zou natuurlijk goed kunnen. Ja, en een beveiligde pdf, die kun je uh, over het algemeen wel gewoon lezen, maar daar kun je dan nooit meer een tekst van maken. Dat gaat niet werken. Maar ik heb al zitten denken, misschien is het handig, ik weet niet of, ze, of Johanna daar wat in ziet. Maar anders moet ze me maar eens even bellen, dan kan ik, uh, kunnen we dat eens even rustig aan de telefoon bespreken. Want dit gaat wel erg veel tijd kosten zo natuurlijk. Ja, um, ik wil uh, uh, Johanna, als je dat wil, kan ik Astrid wel even jouw e-mailadres uh, doorgeven. Is prima Tom, dankjewel. En Astrid ook natuurlijk. Oké, okay, nou laten we dan maar beginnen. Sorry Tom, dat ik het toch nog even tussendoor piep. Ik was wat later ingeschakeld, ik wou namelijk één dingetje zeggen. Ik snap ook wel dat we daar geen tijd voor hebben, maar ik wil dat toch wel even gemeld hebben. En ik weet zeker dat ik het eind van dit uur niet haal, want wij hebben vanmiddag nog een afspraak. Dus ik wou gewoon even iets belangrijks melden, waarvan ik denk dat weinig mensen dat tot de... Ah, uh, oh, je zit op je Mac. Hou er even rekening mee, Bruno, dat je dus uh, een seconde de knop ingedrukt houdt voordat je loslaat, want de laatste helft van je zin valt weg. Ga je gang. Juist, sorry, ja, stom van mij. Ik wou even melden dat er een behoorlijke bug in iOS zit waar het het instellen van e-mail betreft. En dat betreft het ontbreken van het knopje geavanceerd waar je wat specifiekere gegevens over de servermappen kunt instellen dat is op de iPhone met voice-over niet meer te, te, te bereiken. Het verdwijnt zelfs helemaal. Zo gauw je de uh, voice-over uitzet, komt het weer tevoorschijn. Dat, uh, dat wou ik even melden. En daar wou ik het bij laten, want ik wil niet nog meer tijd snoepen van het geheel. En dan is het in ieder geval even gezegd. Jij hebt het over een knop die moet zitten op het moment dat je naar instellingen mailcontacten en agenda's gaat en dan op een van de e-mailaccounts klikt die je hebt. En daar zou uh, de knop uh, uh, geavanceerd uh, verdwijnen uh, in dat scherm. Helemaal uh, correct, Tom. Dat is wat ik bedoel. En ik ben daar gekomen omdat ik een handleiding las... waarin stond dat ik iets met die knop moest. En toen zag ik later dat die op de iPad wel is... En toen heb ik voice-over uh, uitgezet en Marga met het loepje laten kijken. En toen bleek het knopje geavanceerd ineens weer wel aanwezig te zijn. En als voice-over aanstaat, dan zag Marga hem dus zelfs ook niet. Dus hij is er op dat moment gewoon niet. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik vandaag even wil melden. Omdat ik dat toch wel een echte iOS-bug vind. Ja, daar heb ik weer een stukje gemist. Dus ik ga maar even... Uh... Roepen, was er, heb je het over iOS 10 of heb je het nog over iOS 9? Want iOS 9 heb ik er geen last van, maar dat zegt niks natuurlijk. Maar uh, heb je het over iOS 9 of 10? Nee, uh, Nancy, ik heb het inderdaad over 9 en expliciet op de iPhone. Op de iPhone met VoiceOver ingeschakeld. Het kan best zijn dat jij hem wel ziet, maar probeer hem dan maar eens met zwaaibewegingen te bereiken... Misschien dat Margam ook over het hoofd zag, dat kan. Die ziet je tenslotte ook niet als de beste. Dus dat wil ik dan, dan vanaf zijn. Maar op een gegeven moment hadden we hem wel te pakken met VoiceOver uit. En zet je dan VoiceOver weer aan, dan kun je er ook gewoon in manipuleren. Maar je kunt er dus niet mee bijkomen met VoiceOver. En aan het eind van het scherm zegt hij gewoon plonk, plonk, plonk. Terwijl dat knopje geavanceerder nog zou moeten zijn. Uh, ja, ik, ik heb. Oh, zo even uit. Ik heb het natuurlijk even met voice-over gedaan en ik ben hem niet kwijt. Dus Tom, als jij het ook even wilt proberen? Ja, ik weet eigenlijk zeker dat ik hem niet kwijt ben. Sorry, ik, ik roep het niet zomaar ook ongemotiveerd, want ik heb het in het Divisie Visie Forum geplaatst. En Marcel van der Bie, hier ook niet helemaal een onbekende, die zei inderdaad ook dat knopje is er niet bij mij. Dus ik ben niet de enige. Oké, okay, nou ik, ik herken dit ook niet, want ik, heb, ik kijk dan nog wel eens, wel de laatste tijd niet meer, maar ik heb er wel eens dingen mee moeten doen in verband met SMTP servers en zo. Toch had ik hem wel. Nens, um, als ik dinsdag op kantoor ben, dan zullen we dat, dat na het MDO gewoon even samen nakijken. Dat lijkt mij het handigst. Is goed, alleen uh, nog één vraagje dan. Uh, op welk account bekijk je dat? Dus is dat een Gmail-account? Welk account uh, zit je, ben je aan het zoeken naar dat geavanceerd knopje? Nee, dat is gewoon een standaard IMAP-account van uh, margabruno.nl. Bij nou ja, een willekeurige server. Want de reden dat ik er een beetje naar aan het kijken ben... is dat wij misschien van provider gaan veranderen. En voor ik dat nou definitief wil doen... Wil ik in ieder geval zeker weten dat alles vlekkeloos ingesteld is. Dus vandaar dat ik met een minutieus, zoals ik ook in het digivisie forum schreef, aan het verdiepen ben. De, dus eventjes voor mijn duidelijkheid: je hebt een domein, een eigen domein, en daar heb je je eigen mail van. Is dat wat je hebt, of heb je het over een provider e-mail? Ja, het is mijn eigen domein en dat loopt natuurlijk bij een bepaalde organisatie. De ene loopt bij, uh, uh, hoe heet het? Bij hostingforever.nl Daar ben ik van plan misschien weg te gaan. En de nieuwe die zou dan lopen. En die is dus al aangemaakt. Want ik heb nog 14 dagen niet goed geld terug garantie. Bij one.com. En daar kan ik ook bepaalde instellingen gewoon niet bereiken. En dan nog even tot slot, over welke instellingen gaat het, dat, gaat het dan? Wat wil je aanpassen? Wil je een andere SMTP server kiezen? Wil je daar dingen in doen? Want het is me nog niet helemaal duidelijk, want knopjes geavanceerd heb ik gewoon. Hoogst Ik heb een iPhone 6, ja. Nou ja, ja, nou ja, nou het knopje is er bij mij gewoon niet. En het voice-over uit is niet er wel. Want het gaat om die instellingen onder geavanceerd. Die, die knop is er bij mij gewoon heel simpel niet. En zonder voice-over is hij er wel. Nou, we gaan kijken, maar het gaat er dus over als je het account hebt aangetikt. Uh, als, je, als je het account aantikt heb je eigenlijk een scherm met weer de accountnaam. Dat is meestal je gebruikersnaam en dan vaak nog wat er aan staat. Hè. Uh, e-mail aan, contacten uit, uh, uh, notities uit en vervolgens verwijder account. Dat zit in dat accountscherm. En als je op de knop met je gebruikersnaam tikt, dan krijg je meer informatie over de server. En als je dan doorveegt, heb je vaak de knop geavanceerd. En dat is waarschijnlijk die knop die jij bedoelt. Precies, dat is precies de knop die ik inderdaad bedoel. En ik wil het wel even laten horen, maar dan moet je even een halve minuut geduld hebben. Maar dat wil... Nou, we, we, ik, ik weet nu welke knop je bedoelt. Dus... Uh, uh, um... Ja, um, weet je, het, het, ik begin een beetje onder tijdsdruk te gaan werken, want ik moet toch ook mijn belofte gestand doen. Um, ik wou in ieder geval gewoon maar even met de, bla, met, uh, met de apps beginnen. En uh, ik weet nu waar je hem zoekt. En uh, we gaan er in ieder geval naar kijken. En ik weet niet of je nog op het VoiceOver forum zit, want dan kunnen we daar ook nog even over hebben. Nee, ik snap het. Dan laten we het hier even bij, wat mij betreft. Dankjewel in ieder geval voor jullie attentie. We gaan er naar kijken en nogmaals, ik heb hem nooit gemist. Dus ik ga met Nens kijken uh, aankomende dinsdag of er inderdaad nog een knop is uh, die ik niet kan bereiken. En anders dan moeten we maar eens even verder kijken Bruno wat het probleem zou kunnen zijn bij jou. Want dan is het wel iets heel raars. Oké, okay, dankjewel en uh, wij spreken elkaar weer. Oké, okay, microfoon staat vast. Want. Um, de vorige keer was het er helemaal bij ingeschoten, want ik had er niet aan gedacht. Maar er ligt een verzoek om aandacht te besteden aan de app Blind Square. Nou, dat heb ik uh, van de week ben ik er uh, druk mee bezig geweest. Er is op het internet ook al behoorlijk veel te vinden als het om de app Blind Square gaat. Even voor de duidelijkheid. Blind Square is een navigatie-app speciaal voor onze doelgroep gemaakt. Het is geen Deur-tot-deur-navigatie-app. Dus het is geen vervanging van Google Maps, Navigon, TomTom, Tom, noem maar op. Maar hij heeft wel een heleboel andere dingen. Ik zei al, er is op het internet behoorlijk wat te vinden. Onder andere bij de, op de website van de, de dames en heren van TechTouch. Geert, zijn achternaam ben ik even vergeten, die heeft er ook een aantal podcasts aan gewijd. Die zijn al wat... ...ouder, maar er is in de laatste versie niet veel veranderd. Het is geen goedkope app. Um, ik geloof dat die zo ergens in de 20 euro kost. Maar wat mij betreft, ik heb er dus nu, zei ik al een aantal dagen ben ik ermee bezig geweest... ...hij vervangt voor mij toch uh, behoorlijk Ariadne. En hij kan ook veel meer dan Ariadne. En uh, nou ja, zoals beloofd ga ik er nu even uh, uh, of even uh, gewoon wat uh, meer aandacht aan besteden. Om te beginnen, ik riep het net al, uh, ik zit op dit moment de, beta van, uh, de public beta van iOS 10 om te testen. Um, die doet het heel behoorlijk. Uh, ik, ik riep al dat de KNFB-reader uh, wel een probleem geeft. Uh, voor de rest heb ik nog eigenlijk weinig problemen gezien. Uh, als het gaat om Blind square heb ik de indruk dat die eigenlijk ook gewoon al goed loopt, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Een van de dingen waarom ik iOS 10 wilde uitproberen was dat uh, de mensen die voor VoiceOver Forum volgen en misschien ook andere fora die hebben het misschien al gehoord, zit daar als stem Claire weer in. En ik denk dat we daar toch behoorlijk wat mensen blij mee maken. Want in de tijd toen Claire verdween, volgens mij was dat bij iOS 4 of 5, ik weet het niet meer. Uh, vonden veel mensen dat toch wel vervelend. Omdat Claire is natuurlijk best een wat heldere en schelle stem. Die vooral buiten heel plezierig is als er veel achtergrondgeluid is. Dus um, ik weet niet hoe dat hier zal zijn op de, op de chat. Maar ik gebruik dus Claire. 15 uur 30. Pagina. Oké. Okay. Uh, ik ga me ja. verder even niet verdiepen in in, in, uh, in uh, iOS 10, want dat hebben we de vorige keer al uitgebreid gedaan. En uh, mochten we daar uh, uh, belangstelling voor zijn om daar wat meer over te horen, dan kan dat altijd de volgende keer. Blind Square. Battarij 86%. Boekenmap. Navigatiemap. Navigatie. Kopt. Ariadne Via Optana. Blind Square. Blind Square. Blind Square. Oké. Okay. Mooi geluidje. Blindsquare. Laten we maar gewoon met het hoofdscherm beginnen. Het kan zijn dat Blindsquare zo wat gaat vertellen, omdat Blindsquare dat nou eenmaal doet als je het zo hebt ingesteld. Zoeken knop. Bovenaan hebben we een zoeken knop. Uh, die zoeken knop, um, daar komen we misschien nog wel aan toe. Um, daarmee kun je bijvoorbeeld een adres zoeken. V uh, vervolgens kun je met dat adres van alles doen. Um, je kunt uh, daar in de buurt rondkijken. Je kunt zeggen van uh, daar wil ik heen. En nogmaals, het is geen deur tot deur navigatie, een beetje zoals Ariadne dat doet. Uh, dus uh, het, het adres ligt op die en die afstand in die en die richting. Plaats toevoegen. Knop. Een plaats toevoegen. Ik loop eerst even het scherm door. Gereedschap. Knop. Gereedschap. Voorstwaren. Foursquare, dat is een, een, een, je zou kunnen zeggen een gemeenschap waar je uh, allerlei... Uh, GPS-ontvangst is slecht 200 meter. Ze is behoorlijk hard, hè? Oké, okay, um, Foursquare is een, is een plek waar je informatie kunt delen over allerlei plaatsen. Je kunt daar ook zelf, als je daar lid van bent, dus ingelogd account hebt, plaatsen toevoegen. En dat gaat dan vooral op interessante plaatsen. Winkels, uh, uh, diensten, uh, eten, drinken, wonen, noem allemaal maar op. En ook natuurlijk uh, adressen. Extra knop. Een extra knop. Meldingsfilter. Alles. Knop. Meldingsfilter. Dit is dus uh, een filter waarbij je in kunt stellen wat uh, BlindSquare allemaal meldt. Als je gaat lopen, gaat BlindSquare je van alles melden. Spraak uit. Knop. Als je die dubbel tikt, dan is de spraak gewoon even uit. Dan meldt BlindSquare even helemaal niks. Naar plaatsen zoeken binnen een radius van 60 meter. Aanpasbaar. Je hoort al, dit is aanpasbaar. Als ik de radius vergroot door verticaal te vegen, dan gaat hij kijken in de omgeving. Afstand 100 meter. Ik doe dat even voor de grap. 125 meter. Ik zit binnen, dus ik weet niet hoe slecht hij nu Mijn plaatsen, thuis. Ongeveer 5 meter. Dat scheelt. 90 meter op 12 uur. We roepen en andere. Scheelt het? 115 meter op 1 uur. Goed, dat is wat hij op dit moment roept. Als ik dus mijn radio, radius wijzig, dan gaat hij plaatsen in de omgeving uh, noemen. Mijn plaatsen. Zoeken. Gedeelde plaatsen. Mijn, plaatsen. mijn plaatsen. Zoeken. Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, je favorieten. Gedeelde plaatsen. Zoeken. Cultuur en ontspanning. Zoeken. School en Universiteit. Zoeken. Eten en drinken. Zoeken. Ik zal hier, dit zijn allerlei categorieën. Uh, als ik hier op dubbel tik, gaat er een 3 van 5 Een nieuw scherm open. En als ik dan ga. Eten en drinken. Terug. Knop. Ga vegen, dan. Eten en drinken. Actie. Knop. Gerangschikt volgens afstand. Big snack Wolfhezen. 290 meter op 10 uur. Merkensplace. Wolfhezen. 290 meter op 10 uur. Restaurant slash pannenkoek in huis de tijd. Wolfhezen. 300 meter op 10 uur. Lijst met subcategorieën. Kooptekst. Oké, okay, dan krijg je subcategorieën. American Restaurant. Nou, dat doet hij dus. Op terug. Knop. Op. In het Engels. Um, winkels en diensten. Winkels Zoeken. en diensten. Vervoer en reizen. Vervoer Zoeken. en reizen. Eens kijken wat hij Gezellig. dan zegt. Vervoer en reizen. Kooptekst. Actie. Knop. Gerangschikt volgens afstand. Trein arnhem rotterdam 185 meter op 8 uur. Station Wolfhezen, 240 meter op 10 uur. Trein arnhem amsterdam Wolfhezen, 260 meter op 10 ja, uur. Ja, uh, dat zijn de parons. Wolfhezen, 300 meter op 10 uur. 8648, 340 meter op 11 uur. Geen idee wat dat is. Dat heb je natuurlijk wel met zo, zoiets als Foursquare. Lijst met subcategorieën. Je kunt je altijd Terug, even afvragen... Of er misschien dingen in staan uh, waarvan je denkt, van wat houdt dit in? Uh, als je zelf een, een account aanmaakt, kun je daar ook meer mee. Okay. Zoeken. Knop. Um, Mijn plaatsen. Zoeken. Een van de leuke dingen van BlindSquare is dat als je... Uh, waar ben ik? Dat is bijvoorbeeld in Ariadne een knop. Uh, bij de, de BlindSquare hoef je uh, alleen maar even met je iPhone te schudden. Waar ben ik? Adres is Wolfhezerweg 97. Uw bewegingsrichting is noordwest. Oké. Okay. En als, het, uh, als je een plaats volgt, en dat uh, laat ik zo even horen, dan gaat hij nog meer vertellen. Gedeelde plaatsen. Zoeken. Ik ga even weer terug naar boven. Slaapmodus. Schakel. Zoeken. Plaats toe. Gereedschap. Oh ja, we waren er nog even niet helemaal niet beneden. Help. Gereedschap. We hebben onderin knop. een knop help. Mijn plaatsen. Zoeken. Help. Mijn vervoer en help. Knop. Een helpknop. Um, die staat linksonder. Daarnaast hebben we een knop. Nauwkeurigheid. 10 meter. Nauwkeurigheid op dit moment is 10 meter. Die zit recht boven de thuisknop. Als ik hier op dubbeltik. Vervoer en reizen. Zoeken. Snelheid. 0 km per uur. Dan geeft knop. hij de snelheid. Als ik nog een keer richting. dubbeltik. Vervoer en reizen. Dan. Richting. Kompas. Dan Noord. geeft hij de knop. kompas richting. Mijn iPhone staat nu op het noorden gericht. Richting. Kompas, nauwkeurigheid, vervoer en reizen, nauwkeurigheid, 10 meter, Dan geeft knop. hij nog weer de nauwkeurigheid, dus dat is een drie standen knop. Slaapmodus, Helemaal rechts Uit. staat een, een knop die uh, slaapmodus heet. Uh, als je die aanzet en um, je doet verder niks, dan gaat BlindSquare na een bepaalde tijd die je zelf aangeeft in de slaapmodus. BlindSquare is namelijk een app die um, net als alle navigatie apps uh, blijft... Echt op de achtergrond blijft draaien. Ik kan zelfs mijn iPhone vergrendelen. Dan nog blijft hij me informatie vertellen. Behalve het schudden werkt dan niet meer. Oké. Okay. Zoeken. Knop. Plaats toevoegen. Gereedschap. Knop. Plaats toevoegen. Ik begin met een plaats toevoegen. Plaats toevoegen. Plaats toevoegen. Terug. Knop. Plaats toevoegen. Plaats toevoegen. Koptekst. Plaatsnaam. Hezerweg 97, tekstveld. Je hoort hier een tekstveld, daar kan ik zelf iets invullen. Op 9 uur. Ja, dat komt er even tussendoor. Wis knop afstandsmelding bij het naderen van een plaats. Schakelknop, uit. Een afstandsmelding, ik kan die aanzetten en dan kan ik ook een, een aantal meters intikken uh, wanneer ik gemeld wil worden. Uh, uh, zeg maar als ik 50 intik, dan word ik, uh, wanneer ik 50 meter vanaf die plek ben, word ik gewaarschuwd. Bewaren knop. Ik kan hem bewaren. Verwijderen. Knop. Coördinateninformatie. Koptekst. Huidige GPS nauwkeurigheid is 10 meter. Eigenlijk Locatie vernieuwen. Knop. Kent iedereen dit ook wel van uh, Ariadne? Um, je kan dus hier eigenlijk gewoon een favoriet maken. Dat noemt hij dan een, een uh, mijn plaatsen. En uh, je kunt uh, ook later een favoriet weer wijzigen, zoals je hier hoort Uit locatie, vernieuwen. locatie vernieuwen wat er dan gebeurt is dat hij opnieuw naar de gps locatie kijkt, kijkt en die zeg maar gebruikt voor die plaats, dus als ik hier bijvoorbeeld uh, een keer ergens uh, ben en ik maak een, uh, een plaats aan en uh, de condities waren heel erg slecht uh, qua gps ontvangst en ik kom er de volgende keer weer en ik merk dat ik er heel erg ver naast zit dan kan ik dus de locatie hier aanpassen. Terug, knop. Ik zal het ook Vervoor. even Lijzen. laten zien. Aan plaatsen. Zoeken, Zoeken. Plaats toevoegen. Gereedschap, voor extra, meldingsveld, spraak aan. Knop. 125 meter. Mijn plaatsen. Zoeken. Ik ga dus even naar mijn plaatsen. En dan vind ik dus bijvoorbeeld. Mijn plaatsen. Actie. Gerangschikt volgens populariteit. Thuis. 19 meter op 7 uur. Oké, okay, die tik ik dus nu Hang. dubbel. Geselecteerd. Thuis. Thuis. 19 meter. Nu krijg ik dus een schermpje en daar staat het volgende op. Thuis 19, thuis 19 meter. Op 7 uur bewerken. Knop. Een bewerken knop, ik doe dat even niet. Categorie is mijn plaatsen. Volgende starten. Knop. Volgende starten. Als ik dat doe, eigenlijk mensen kennen dat van Ariadne ook, dan blijft hij roepen. Uh, um, dan, dan, ja, dan wordt deze plaats gewoon gevolgd. En ook als je dan met je iPhone schudt. Dan voegt hij dat toe in de, bij de schutinformatie, zal ik maar zeggen. Dus de waar ben ik informatie. Dan zegt hij dus wat de gevolgde plaats is en hoe ver je daar vanaf bent en waar die plek ligt. Navigatieplannen. Knop? Navigatieplannen als je een echt adres hebt gebruikt. Een bestaand adres wat ook gewoon op de navigatiekaarten staat. Dan kun je hier op dubbel tikken en dan kun je doorgeschakeld worden naar, uh, en dat zal ik even doen. Navigatieplannen. Navigatie app selecteren. Daar De navigatie apps die je op je iPhone hebt staan. Navigon binnen Lux. Knop Google Maps. Knop kaarten. Knop annuleren. Dat zei ze. Knop annuleren. Uh, Blind Square blijft dan ook actief. Maar dan gaat ook de navigatie app werken die je, uh, die je hebt geselecteerd. Adres opzoeken. Knop. Adres opzoeken. Deze plaats delen. Knop. Dan kan ik hem dus delen. Dus ik kan als ik een, een, een leuke plaats heb gevonden. Waar dan ook. In Bos, Of dat ik zeg van hier woon ik. Kan ik die deze of deze plaats aan iemand doorsturen die hem dan in Blind zet en dan hier naartoe kan navigeren. Weer. Knop. Het weer op die plaats. Op kaart tonen. Op kaart tonen. Knop. Afstandsmelding 50 meter. Nou, dat is dus die afstandsmelding die ik erin heb zitten. Deze locatie simuleren. Knop. Ja, dat is een hele interessante. Als je deze, uh, dat geldt ook voor alle locaties die je bijvoorbeeld ook zoekt. Stel je voor, je zoekt uh, in het zoekveld um, Leidsplein Amsterdam. Dan krijg je ook een, als je hem die gevonden hebt, ook een scherm als dit te zien. En die kun je dan als het ware simuleren. Als je dat dus kiest, dan ben je daar zogenaamd. En dan kun je ook rondkijken in de omgeving van bijvoorbeeld het Leidseplein. 19 meter op 7 uur. Nou, dat is uh, de afstand tot. Volgende. Knop. Volgende. Dan krijg je je volgende eigen plaats. Help. En knop. Help. Knop. Help. knop. Okay. Terug. Knop. Nog even bewerken. Thuis. Bewerken. Knop. De bewerken knop. Plaatsbewerken, plaatsbewerken, koptekst, plaatsnaam, thuis, wistekst, knop, afstandsmelding bij het naderen van een plaats, schakelknop, aan, afstandsmelding, 50, wistekst, knop, bewaren, knop, volgens starten, knop, verwijderen, knop, coördinaatinformatie. Koptekst. Huidige GPS nauwkeurigheid is 10 meter. Bewaard met een GPS nauwkeurigheid van 10 meter. Locatie vernieuwen. Knop. Zo, dan, dat is wat ik net had. Als ik, als, de, als ik dus vind dat het niet klopt, dat die niet nauwkeurig genoeg is, dan kan ik proberen om hem opnieuw hierin te stellen. Terug. Knop. Terug. Thuis. Okay. 19 meter. Op um. 7 uur. Terug. Knop. Thuis. Nee, terug. Ik ga even knop. helemaal terug. Mijn plaatsen. Thuis. 9. Het scheelt. Gerangschikt volgens afstand. Ik Contest. ga even terug. Knop. Nog verder terug, want wat ik wil laten zien is dat. Bijvoorbeeld Zoeken. ook. Knop. Winkels en diensten. Zoeken. Ik zoek dus bijvoorbeeld in Winkels en Diensten. Winkels en Diensten. Actie. Gerangschikt volgens. De Roze gaardegroep. Wolfhezen. 170 meter op 12 uur. Plantenbloem en 190 meter op 10 uur. PBG Max Persoonlijke Begeleiding Gehandicapten 24/7. Wolfhezen. 250 meter op 12 uur. God, dat wist ik ook niet. Zegerschot pedicure W. Wolfhezen. 430 meter op 9 uur. Oké, okay, als ik deze nou neem. Hier tik ik dubbel op. Zegerschot pedicure W. 430 meter Dan kan op 9 ik, uur. uur. Terug, Dit zijn dus knop, locaties die in dat Four square staan. Zegerschot pedicure W. 430 meter op 9 uur. Bewerken. Grijs. Knop. Je hoort bewerken is grijs. Category is shop and service. Aan mijn plaatsen toevoegen. Schakelknop. Uit. Volgens starten. Knop. Ik kan hem dus volgen. Navigatieplannen. Knop. Het is dezelfde dingen die bij Golden voor mijn plaatsen kan ik voor iedere plek doen. Of iedere nou ja, winkel, noem allemaal maar op, doen die, die Foursquare in zich heeft en die ik dus ook in Blindsquare zit. Stel nou dat ik wil hier naartoe en ik ga daar met... Linesquare naartoe en ik merk van, nou, die coördinaten die liggen er toch wel heel erg naast. Dan kun je, als je een account hebt bij Foursquare, kun je dat op Foursquare aanpassen. Maar ik heb dat niet en ik zou ook niet weten waarom ik dat zou willen. Wat ik dan doe, is het aankruisvakje. Volgens aan mijn plaatsen toevoegen. Schakelknop uit. Aantikken. Aan. Dan wordt het mijn plaatsen. Dus dan wordt het lokaal op mijn iPhone gezet. Category shop. Plus 31. Terug, Zegen. bewerken. Knop? En wat je nu ziet is dat ik hem nu wel kan bewerken. Dat betekent dat ik nu wel de uh, locatie kan aanpassen. Dus dan wordt ik, word ik, word ik word hij niet aangepast op Foursquare, dus voor iedereen, maar wel voor mij persoonlijk. En al mijn, mijn plaatsen worden gedeeld in iCloud. Ik ga nog even verder naar deze weer, plek. Knop. Google Plus 31. De. 5. Navigatieplannen. Navigatieplannen. Knop, daar waren we gebleven. Automatisch inchecken bij voersquaren. Schakelknop. Uit. Nou, dat kan dus niet. Wildvorsterlaan 5. Wolfhezen. Adres. Adres. Deze plaats delen. Knop. Hetzelfde verhaal als net. Plus 31. 26795. Nou, telefoonnummer. Google. Knop. Google knop. Weer. Knop. Weer. Gelijkaardige plaatsen zoeken. Knop. Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dan gaat hij kijken naar, gelijke, naar pla gelijkaardige plaatsen. Op kaart tonen. Knop. Op de kaart tonen. Deze locatie simuleren. Knop. Deze locatie simuleren. Dus dan kan ik daar weer als het ware virtueel heen. Vorige. Knop. En weer vorige. 430 meter op 9 uur. Volgende. Knop. Vorige en volgende. Terug. Plaats. Knop. Terug. Winkels en diensten Zegerschot pedicure W. Oké. Okay. Terug. Knop. Dus ik kan bijvoorbeeld een restaurant opzoeken, uh, als ik dat wil, Knop. in Amsterdam, waar ik naartoe wil. Uh, ik kan het al in Blind Square zetten en er naartoe gaan. Dus nogmaals, niet van deur tot deur. Ja, dat kan dus wel als je een navigatie-app kiest, maar je kan dus ook Blind Square gebruiken. Zoeken. Knop. Plaats toevoegen. Gereedschap. Knop. Ik ga eens even naar het gereedschap. Gereedschap. Attentie. Een actie kiezen. Rondkijken. Knop. Rondkijken. Een actie kiezen. Een actie kiezen. Rondkijken. Mijn locatie. Rondom mij. Knop. Bakenradar. Knop. Bakenradar. Ja, dat is uh, een beetje toekomstmuziek. Er worden al experimenten gedaan met bakens. Dat heeft iedereen denk ik al eens, uh, een keer uh, gehoord. Uh, er is een tijdje geleden ook in Amsterdam-Zuid al een proef geweest. Er zijn wel meer van dat soort proeven met die bakens die dus... ...gaan roepen waar je bent op een afstand van een paar meter. Dus die kunnen heel handig zijn bij het vinden van een trap... ...naar een bepaald spoor, bij het vinden van een toilet. Dat zijn over het algemeen Bluetooth-bakens. Daar kan LightSquare al mee overweg. Recente plaatsen. Knop, kruispunten in de buurt. Knop, GPS-info. Knop, weer. Knop, contacten. Knop, braai regelmodus. Knop, annuleren. Dat heb ik nog niet Knop. uitgeprobeerd. Dus zullen we zullen eerst... ...gps, kruispunten in de buurt. We zullen kruispunten in de buurt eens even doen... Kruispunten in de buurt. Koptekst. Nou weet ik niet of die ook gaat praten. Want nogmaals, ik zit binnen. Het blijft angstig stil. Ik zal even vegen. Wolfhezerweg en Duitse kampweg. 150 meter op 11 uur. Sarah Mansveldweg en Johanna Hoefweg. 155 meter op 9 uur. Sarah Mansveldweg en Wolfhezerweg. 175 meter op 11 uur. Johanna Hoefweg. Wolfhezerweg en Van Mesdagweg. 240 meter op 11 uur. Nou, hier hoor je dus de kruispunten. Um, ik ga even terug, terug en knop, even die andere dingen pakken. Zoeken. Plaats gereedschap, voorstwaren, oh, gereedschap, gereedschap, gereedschap, altijd een actie kiezen, mijn locatie, knop, rondkijken, een actie kiezen, rondkijken, ik ga ze even knop, rondkijken. rondkijken, gereedschap. Eigenlijk moet je dit soort dingen toch wel redelijk buiten. Voorstwaren, knop, extra. Knop, meldingsfilter, alles, knop. Nou, er gebeurt op dit moment niks, maar nogmaals, ik had... Zoeken, plaats, gereedschap, ik ga knop, gereedschap altijd een actie kiezen, mijn locatie, rondom mij. Knop, bakera, rond, mijn locatie rondkijken, beëindigen, knop. Hm. Dus hij is nog steeds aan het rondkijken, maar hij zegt niks. Dus dan beëindigen we dat Rondkijken, gereedschap, knop. Dan doen we even nog een keer gereedschap, gereedschap. en ik rond. Rondkijken, mijn locatie, rondom mij. Knop, rondom, rondom mij, mijn, gereedschap, knop. Je hoort van die geluidjes. Nou, geen idee. Vanochtend deed hij het nog, maar nogmaals, toen stond ik buiten. Van, gereedschap. stoppen. Knop, gereedschap, een actie, mijn rondom mij, bakenradar, rondom mij, knop, mijn locatie, okay. knop, rond, baken, recente plaatsen, knop, ik ga nog een even, actie kiezen, een actie kiezen. Een actie kiezen. Annuleren. Even annuleren. annuleren. Ik ga nog even naar dat meldingsfilter. Knop. Meldingsfilter. Alles. Knop. Ik ga er even Meldingsfilter. In. Alles. Windsquare square vermeld. Terug. Knop. Windsquare square vermeld. Koptekst. Alles. Kiezen onderdeel. Aanpasbaar. Hier heb ik zo'n schuif, dus hier kan ik een aantal mogelijkheden kiezen. Alles. Alles. Enkel straten. Mijn plaatsen. Mijn plaatsen in straten. Enkel plaatsen. Geen. Dat is dus hey, alles. Enkel, als ik hem op alles, enkels, alles heb staan, dan ben ik er nog niet. Want als ik nu gewoon ga doorvegen van links naar rechts, dan krijg ik nog... Adres automatisch weergeven. Schakelknop. Aan. Automatisch vermelde categorieën. 11 van 11. Koptekst. Nu krijg ik alle categorieën die dus automatisch worden vermeld en die kan ik allemaal aan- of afvinken. Geselecteerd. Mijn plaatsen. Geselecteerd. Gedeelde plaatsen. Geselecteerd. Cultuur en ontspanning. Geselecteerd. School en universiteit, geselecteerd, geselecteerd, nou, geselecteerd, winkels en diensten, geselecteerd, vervoer en reizen, alles inschakelen, knop, alles uitschakelen, knop, nou, dat zie je veel vaker, dan kan je in één klap al die aankruisvakjes aan of uitzetten. Stationaire bakens actief, schakelknop, aan, dat zijn dus die stationaire bakens, die zou die ook moeten melden, maar die zijn er dus nog nauwelijks. Ik heb begrepen dat ze bij de Bartimees school er wel zijn. Maar ik moet eens even kijken of ze aanstaan. Mobile bakens actief. Schakelknop. Aan. Mobile bakens actief. Dus eigenlijk Scha alles, alles filter is, procent is alt. aan. Terug. Zoeken. Knop. Plaats toevoegen. Knop. Gereedschap. Um, wat ik Knop. eigenlijk nog even wilde doen, want er valt nog best wel veel meer over te vertellen. Ik heb toch getracht om vanmiddag een, een opnametje te maken met... Um, uh, hoe heet dat? Ding... List Recorder. Ik heb de ingang van het schild heb ik als plaats toegevoegd. En ik ben vanaf het station gaan lopen. Ik heb, Dat, uh, ik heb die plaats. T-Mobile oh. en 3 van 5. Google Maps. Vanaf uh, het station Actief. ben ik die plaats gaan volgen. Actief. Dus ik ga nu even naar list Navigatie. recorder. Speel af. Pauze. Ik heb hem niet kunnen knippen meer. Want ik zit met Windows 10 en daar werkt mijn uh, programma niet op. Oké. Okay. Ik heb uh, Blind Square nu gestart. Meter op 5 uur. En ik ga nu naar mijn plaats. Je hoort nu van alles al melden. Ja, er is allerlei dingen hier. Goed zo. Dat is mooi. Nou, daar gaan we dan. Gereedschap. Ik ga naar mijn plaatsen. Vrij van vijf Daar, Daar van heb ik het uh, schild in staan. En dat heb ik er nu zelf in gezet. Maar dat kun je dus ook aan iemand met iemand delen. Het voel je nogal vanochtend. Ik tik dubbel. Mijn plaatsen. Nu krijg ik dus een nieuw scherm. Oké, okay, daar gaan we dan. Handeling Tik erop. meter op uur. En nu krijg ik een nieuw scherm. En ik doe volgend starten. En als het goed is... Het schild is als doel geselecteerd. 220 meter op 12 uur. Oké. Okay. Doe het schild. Ik kan dus... 220 meter op 12 uur. Op 12 uur. Doe ik heb mijn 12. iPhone dus de goede kant uitgericht. 220 meter op 12 uur. Ik heb geen idee waarom hij dit uh, zes keer roept. Drie keer. Um, ik weet ook niet of dat te maken heeft met het feit dat ik dus iOS 10 de beta gebruik. 18 meter, Johanna Hoevenweg, en vanmiddag weg en Vanmiddagweg. Wat je hier dus hoort is de eerste kruising die wordt genoemd op 18 meter. Er wordt We zullen nog eens kijken. aangewerkt om nou, bij die is, kruispunten uh, links en rechts te vermelden. Hier is die kruising, dat is heel behoorlijk. Ik loop lekker door. Ik zal even kijken of ik hier uh, een beetje de pas erin kan houden. Als ik nu met mijn iPhone schud... 180 meter op 12 uur. Waar ben ik? U bent in station Hezen. Adres is Wolfhezenweg 91. Uw bewegingsrichting is nordoost. Nou, dat roepen van dat station, dat is een beetje raar, want het ligt nu al een meter of vijftig achter me. Adres is Wolfhezenweg 93. Uw bewegingsrichting is nordoost. Kijk, dat klopt beter. Hier is inderdaad een huis... Nog even en we komen bij de volgende zijstraat. Dan nou ben ik heel benieuwd wat hij gaat doen met het schild. Want dat is natuurlijk een... Uh, ik heb de ingang genomen. Ik heb natuurlijk de ingang genomen. maar die ligt eigenlijk al op het terrein. 130 meter Dat verplaatst nu al ook een beetje naar rechts. Want het moet straks ook naar rechts het terrein op. En hoe dichterbij je kom... Hoe meer dat naar rechts zal verschuiven, dus op een gegeven moment zal dat op. Goed meter. weg. Zo, dat klopt ook. Nu moet ik even opletten dat ik een beetje links aanhoud voor de mensen die het schild kennen. Als ik te veel rechts aanhoud, dan loop ik het park in. 90 meter op 3 uur. Je hoort hem nu al op 3 uur liggen, dus ik ga straks kijken of ik naar rechts kan. Dat dat de de drukker weg, dus, uh, ik loop nu ook stevig onder de bomen. Dus het kan ook zijn dat dat mijn GPS wat. Uh, uh, we zullen eens vragen, mijn GPS wat stoort. Dus boven de thuisknop zit de knop die ik nu kan aanwijzen. En hij heeft een nauwkeurigheid van 10 meter. 70 meter op 2 uur. 70 meter op 2 uur. Oké. Okay. Nu ga ik even mijn iPhone in mijn andere hand nemen en mijn stok in mijn rechter, want ik volg nu even het hek, want er komt nu straks natuurlijk een ingang. Doe het schild. 55 meter op 2 uur. Nou, hier moet ik naar rechts, dat kan ik proberen, maar ik kan ook nog even iets verder doorlopen. Want dit is een auto-ingang, dus die doen we maar even niet. Nou, dit is dus informatie die je zeker met dit soort uh, uh, locaties eigenlijk van iemand moet hebben als je er naartoe gaat. Ik kan hier nu naar rechts. kilometer afgelegd in 25 minuten. Dat ga ik nu doen. 40 meter op 12 uur. Kijk. Ik ben rechtsaf gegaan, een paardje op. 97, bewegingsrichting is Dat klopt allemaal perfect. Ik loop nu gewoon. Doe het Stop hem even, dat geluid wat je nu hoorde, dat geeft. Blind Square als je binnen de afstand komt die je als meldingsafstand hebt ingesteld en die stond op 50 meter. 25 meter op 12 uur. Ik hoor nu al mensen op het terras zitten. Bij wat ze hier de huiskamer noemen. Dat is een gemeenschappelijke ruimte. 12 meter op 11 uur. 12 meter op 11 uur. Ik hoor ook het gebouw links van mij. Doe het schild. Ongeveer 3 meter. En dat klopt. Ik zei het voor. Oké, okay, nou, wat er alleen niet goed ging was dat hij een melding had moeten geven dat ik er was. En dat... Uh, uh, dat hij het doel ook verder niet meer volgt. Die drie meter was echt heel erg nauwkeurig. Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Uh, nog even één ding. Ik heb hier gekozen voor een, uh, een Vlaamse stem. Standaard, die hoef je niet te kopen. Kun je kiezen voor allerlei a cappella stemmen die er voorhanden zijn. En dat zijn er dus een paar Vlaamse en een paar Nederlandse stemmen. Ik weet ze niet uit mijn hoofd. Als iemand dat wil weten, kan ik ze wel even nalopen ofzo. Nou, dat was inderdaad mijn vraag. Ik ben overigens een, uh, een, een groot fan van Blind Square. Het is niet voor het eerst dat het hier behandeld wordt, want uh, anderhalf, twee jaar geleden is dat ook al gebeurd. En er is wel wat aan veranderd, maar het principe uh, van de app is overeind gebleven. Er zijn wat dingetjes bijgekomen. Hij zal zeker onder de motorkap uh, verbeterd zijn, maar ik vind het een fantastische app. Ik gebruik hem eigenlijk het meest van allemaal, want al die andere navigatiespullen... Um, maar ik heb er twee vragen over. Um, de één geldt inderdaad die stemmen. Uh, want wat ik er uh, bij mij vervelend aan vind... is dat ik als uh, IOS stem Xander heb... en ook uh, de BlindSquare stem is Xander. Die zitten soms door elkaar en daar hoor je dus echt niks meer van. Hoe verander ik die stem? Dat is vraag één. En het tweede is uh, inderdaad... Uh, hij, hij navigeert niet zelf, daar heeft hij iets voor nodig... Uh, koppelt hij ook met, um, hoe heet die, um, via Opta of doet hij dat nou net niet? Want volgens mij zie ik alleen maar Google Maps staan. En die is volgens mij nou niet zo geweldig. Maar misschien kun jij je licht er even over laten schijnen Tom. Nou, uh, tweede vraag de eerst. Nee, want ik heb via Opta erop staan en ik zie hem dus bij de apps niet voorkomen. Um, ik heb dat nog niet geprobeerd met Google Maps of met kaarten of met Navigon. Dus dat ga ik ook nog een keer doen. Dus echt navigeren. Maar via Opta staat er niet bij. Ik merk trouwens dat uh, ik heb dat een beetje losgelaten via Opta. Want ik was toch niet helemaal tevreden. Nens en ik hebben ook wel geëxperimenteerd in, uh, in overvecht. En dat gaf toch nou niet echt dat je zegt van jongens wat prachtig. En er is eigenlijk al in geen tijden meer een update geweest. Dus ik, uh, ik weet helemaal niet... Hoe dat zit. Ik zal er, ik zie binnenkort uh, uh, Alwin. Die vertaalt. Oh nee, die vertaalt niet meer. Dat moet blijkbaar professioneel gebeuren. Dus ik weet niet of die nog contact heeft met Luca, de bouwer. Maar er gebeurt op het moment weinig uh, op dat front. Uh, dat klopt, Ruud. Ik heb hem zelf een keer besproken. Dat is uh, volgens mij uh, uh, ergens uh, eind 2012 of zo geweest. Toen was ik niet zo tevreden omdat de meldingen van winkels en diensten, dat, dat werkte niet echt goed. Um, Soms deed hij dingen wel en soms deed hij dingen niet. En ik heb de indruk dat dat nu echt een heel stuk verbeterd is. Dus uh, voor mij begint deze ook uh, uh, uh, uh, behoorlijk favoriet te worden. Waarom die dus nu net niet uh, melde dat ik er was, dat kan dus ook alles te maken hebben met de iOS 10. Uh, ik ga zo nog even. Uh, ik gooi, uh, laat de microfoon nog even los en dan ga ik even de instellingen in om uh, naar de stemmen te kijken. Ja, dat vind ik wel interessant. Nee, ik, ik weet niet meer precies hoor. Het kan best zijn dat hij in het begin minder goed presteerde dan nu, maar ik vind hem echt fantastisch. Ik gebruik hem heel veel. Ja, uh, sommige mensen vinden het een best een dure app, maar wat jou betreft is die zijn geld dus echt wel waard. Ja, ik ben al lang weer vergeten, wat die kostte geen 20 euro hoor, maar het kan wel dat hij iets van 13, 14 euro was in de tijd. Maar ik vind het dat wel waard, ja. Ja, nou, hij is volgens mij nu een stuk duurder geworden. Maar goed, ik vind het hem ook nog steeds waard. Ja, en uh, uh, hij lult wel erg veel... maar dat is nou net het voordeel van die, van die filters die erin zitten. Als jij nou zegt van... ja, kan hij het schelen welke scholen ik langskom... dan zet je dat uit. En er zijn wel meer van die categorieën waarvan ik denk... ...verdomd interessant, maar ga die verder, zet ik ze uit. En degene, uh, datgene wat ik wel wil horen... ...dat is meer dan genoeg. Uh, dat, uh, maar dat werkt ook inderdaad goed. En het, uh, afhankelijk van de GPS-ontvangst natuurlijk... Werkt het ook behoorlijk accuraat? Ja, zeker. En, en uh, de die mogelijkheid om een plaats die je uit, uh, uit Foursquare haalt toch te kunnen bewerken door je eigen plaats van te maken vind ik echt fantastisch. Want als het er dus naast zit, en dat kwamen wij in Oosterbeek tegen, dat die echt toch behoorlijk uh, 20 tot 30 meter naast een winkel zat en je past dat dan, kan dat dan aanpassen, dat vind ik echt een hele mooie, hele mooie feature. Oké, okay, we zetten hem weer even vast en ik ga lekker even naar de instellingen. Aandruk, stop. Knop. Speel af. Dat is Knop. Kantoormap. Zes apps. Navigatiemap. Vi Navigaat. Via optaan. Blindsquare. We gaan weer naar Blindsquare. Ja, Windsquare. Prachtig, hè? Plaats toevoegen. Gereedschap. Voerskwaar. Gereedschap. Ver... Knop. Gereedschap. Attentie. Uh, Een wacht, actie heen. kiezen. Een actie kiezen. Sorry. Ik moet... Annuleren. Nou, extra Annuleren. Natuurlijk. Gereedschap. Voerskwaren. Extra. Knop extra attentie, Wind square 3.41 instellingen. Knop. Ik ga naar de instellingen. Oké. Okay. Helpfunctie inschakelen. Terug. Knop instelling. Helpfunctie. Doel automatisch volgen tijdens hele route. Schakelknop aan. Schutinstellingen. Knop. De schutinstellingen. Audio menu instellingen. Knop. Um, dat heeft te maken met wat je met het uh, koptelefoontje en zo allemaal kan doen. Want je kan met de, de Apple-oortjes ook van alles doen. Als je, er, als je ze in hebt en je, en je klikt erop uh, tijdens het lopen, dan loopt hij een rijtje van mogelijkheden af. Eigenlijk de mogelijkheden die je hebt, uh, die je ook hoort als je op gereedschap tikt. Um, en als je dan uh, wat je hebt gehoord, er zit ongeveer een seconde tussen de verschillende items... En als je dan klikt naar het item wat je wil horen, dat kan dus uh, uh, uh, waar ben ik zijn of uh, nou ja, dan, dan kan je dat gewoon doen door te schudden. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn kijk rond of uh, uh, het weer bij wijze van spreken. Dan klik je weer op je koptelefoontje en dan vertelt hij die optie. Afstandsmelding voor kruispunten, medium, knop, automatische slaapmodus, 15 minuten, afstandseenheid, meter, richting weergave. lok, knop, taal en stem kiezen, Nederlands. Knop, taal en stem kiezen. Nee, taal en stem kiezen. Terug, knop, taal en stem kiezen. Koptekst, Arabisch, IOS, Bulgarian, Kroatië, Tsjechië, B, Nederlands, Engels, Nederlands, Sofie, elf stemmen, Dutch. Knop, ik ga erin. Stem selecteren, Hallo, stem selecteren, koptekst, Nederlands, IOS, van Nederlands, Pje. IOS, Jeroen, Jeroen happy, Jeroen Zat. Geselecteerd, Sophie. Zoe. Daan. Zoe. We pakken Zoe. Zoe. Geselecteerd, Zoe. Hallo. Adres is, is Wolfgang. Deze 97. Spraak Uw spraak bewegingsrichting is Acappella. Zuidwest. Stil maar. Daan. We pakken even Daan. Daan. Geselecteerd, Daan. Hallo. Ik ben Daan, de Nederlandse spraak stem van Acapella. Ik zal eens even schudden, kijken of hij dit al overneemt. Waar ja. ben ik? Nee, nog niet. Waarschijnlijk. Adres is Wolfhezerweg 97. Uw bewegingsrichting is Oost. Ik denk dat ik er dan even eruit. En ik zal het even. Terug. Knop. Een terugknop doen. Terug. Taal en stem kiezen. Terug. Knop. Weer een terugknop. Terug. Help. Knop. Even kijken. Waar ben ik? Nee, nog niet. Dichtbij zijn de splijtjes. Ik, ik gooi hem er even uit. Afstand van 45. Blind square sluiten. List recorder. List recorder sluiten. Beginscherm. Oké, okay, nu ga ik hem weer starten. Ariadne GPS. Nou moet natuurlijk wel die stack, Navigatie. Moet hij het wel doen via natuurlijk, hè? Blind square. Anders ga ik weer helemaal de mist in. Blind square. Attentie. Voorvoer functionaliteit. Blind square. Requires an additional voice to be a to your iPhone. Ah. Oké. Okay. Knop. Nu gaat ze. Oké. Okay. De stem wordt geladen. Een ogenblik, alstublieft. Nu wordt de stem 24%. dus geladen. 24%. Nou, dat gaat behoorlijk vol. Hoop ik. De actie werd succesvol uitgevoerd. Oké, okay. knop nu schud ik. Waar ben ik? Dichtsbij zijn de splitsing is Wolff en Duitse kant weg. Nou, afstand 100 meter op 11 uur. Dit is natuurlijk Vindsvrij. een vreselijke stem, maar uh, ik, ik denk dat je hier wel uit gaat komen, hè Ruud. Ja hoor, nee, dat, uh, dat gaat helemaal lukken. Uh, ja, zover kom ik daar nooit in met uh, die apps. Ik heb er eigenlijk nog nooit in rondgekeken. En een aantal mogelijkheden die je noemde uh, bij mijn plaatsen, die wist ik eigenlijk ook niet. Want ik zet dat ding gewoon aan en uh, dan heb ik er geen rust en tijd voor of gun ik me daar niet voor om ernaar te kijken. Dus... Dit is weer een uh, leerzaam uurtje geweest. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Want ik heb volgens mij nog een heleboel dingen niet, niet uh, laten horen of besproken. Nou, je kan in ieder geval op die www.techtouch-site eens kijken naar... Er zijn drie podcasts van, uh, van Geert, uh, zijn achternaam ben ik even kwijt. Uh, die, die daar nog veel dieper op ingaat dan dat ik kan. Want die podcasts bij elkaar die zijn al iets van uh, meer dan twee uur geloof ik. Maar uh, uh, die app die, uh, wordt voor mij ook uh, echt uh, favoriet, moet ik zeggen. Ik ga er steeds meer mee doen. En uh, nou ja, net zoals dat voor alle programma's geldt en alle app's, uh, als je er eenmaal mee vertrouwd raakt, dan wordt het ook steeds makkelijker om er mee te werken. Oké, okay, wil er iemand nog iets kwijt over BlindSquare? Nou, het enige wat ik er nog over kwijt wil is dat je de dingen ook een beetje à la carte moet gebruiken. Dat vind ik met alle software. Uh, soms heb je een programma en daar, ja, daar gebruik je 95% niet van. Maar datgene wat je er wel van gebruikt, als dat maar nuttig en goed is, dan uh, maakt het allemaal verder niet uit, hè? Daar ben ik helemaal met je eens hoor. En, en dan moet ik dus inderdaad ook even niet vergeten te vermelden dat uh, waarom ik Ariadne gebruikte was vooral om punten buiten de kaart. Bijvoorbeeld als ik met mijn hond in het bos liep en ik vond een uh, leuk bankje om dat er allemaal in te zetten. Nou, dat doet Blind Square dus ook echt fantastisch. En zeker met dat volgen. Uh, ik kan niet anders zeggen, ik heb in Ede Wagen in het Klaphek erin staan. <laughs> maar dan, uh, en dat, uh, dat werkt gewoon uh, eigenlijk nog, nog lekkerder dan. Uh, ...Ariadne, omdat ik alleen maar even hoef te schudden om te weten waar ik ben. Bij Ariadne moet ik dan weer uh, mijn iPhone pakken uh, en, en vegen naar de juiste knop. En dat, uh, dat vind ik een hele prettige feature van, uh, van BlindSquare. Ja, en volgens mij is Ariadne ook niet heel erg goedkoop. Ha, nu we het toch over prijs hebben. Um, even kijken hoor, ik heb even gekeken. Ariadne is volgens mij ergens, nou ja, dat durf ik nou niet, even niet te zeggen... ...maar 6,99 of zo ergens. Nee, dat weet Tom vast wel. Uh, maar ik heb uh, deze nagekeken en deze kost nu op dit moment 29,99 euro. Ja, nee, Ariadne is ook al een, een aantal malen in prijs verhoogd. En uh, als je daar uh, dingen wilt delen, moet je nog extra betalen. Dan komt er nog een, een paar euro bij. En uh, ja, het is geen goedkope app. En, uh, maar ik, ik vind hem zijn geld gewoon echt wel waard. Ik, uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Die Geert, die heet Geert Makelberg. En ik heb hier die drie podcasts uh, op een kaartje gezet. Dus als het uh, lastig is om ze te gaan downloaden... dan wil ik ze wel even in Dropbox neken en dan uh, kan hij ze krijgen. Ja, nou dat... Uh, ik heb ze ook alle drie. Dus uh, ik heb er even over gedacht of ze misschien op Blindsk of ze op uh, zien zullen zetten. Maar dan moeten we wel even aan Geert vragen of dat mag of aan uh, TechDutch. Anders dan kunnen we natuurlijk ook... Een verwijzing naar TechTouch doen op Blink Magazine. Dat is misschien wat netter. Nou, ik vind het in ieder geval heel interessant uh, om ze eens een keer te horen. Oké. Okay. Uh, nou, ik, ik deel een map al met Ruud uh, Astrid. Dus ik kan ze gewoon uh, in, in die map uh, zetten. Dan heeft hij ze meteen. Oké. Okay. Wilde nog iemand iets kwijt over Blind Square? Nee, dat niet. Maar jij had het over een gedeelde map. Volgens mij ben ik die map kwijt. Maar goed, uh, daar komen we wel uit. Want dan maken we gewoon een nieuwe. Ja hoor, dat is geen probleem. En ik weet niet, deel jij een map met Astrid? Nee, ik, ik deel zelfs geen map met Astrid. Nee, ondanks jouw sexy stemgeluid nog geen map delen? jongen toch. Ruud, wat zou je allemaal met me willen delen? Vertel dat eens. Dan moet eerst die opname uit. Dan moet je nog even wachten, we zijn nog niet zover. Nou, als er geen vragen meer zijn op BlindSquare, dan ga ik even naar Nens. Want Nens, jij wilde volgens mij ook een app doen. Maar als dat, uh, uh, dat hebben we, uh, ik ben helemaal vergeten... Uh, met door, door dat hele Blindsquare gedoe om een mailtje in, uh, in het voiceover forum te plaatsen. Astrid, je krijgt echt gelijk. Ik ben daar soms zo slordig in. Ik, ik heb wel, ik heb de afgelopen twee dagen niet in het forum gekeken. Dus ik heb het vanochtend wel doorgewerkt. Ik had een honderd berichten. Maar geplaatst niet. Dus uh, um, ik weet niet, Nens, uh, wat had jij um, klaarstaan? Een, uh, een hele snelle app. <laughs> Tenminste, ik bedoel, die heb ik snel besproken. Dus. Het kan nu, het kan ook de volgende keer. Met, uh, wat, uh, wat je... Nou, je hebt hem toch. Dus als het een snelle app is, doe hem dan nog maar even, toch? Oké, okay, um, ik weet niet waarom in één keer. Maar ik heb last van mijn voice-over die opeens heel zacht is. Nou ja, ik krijg hem niet harder. Ik ga het gewoon anders proberen. Uh, de app die ik wil bespreken is uh, Radio 509. Um, als het goed is, wel bekend. Als je wat wilt weten over... Uh, niet dus, uh, vanuit de doelgroep, denk ik dat je bij dit station uh, ja, goed terecht kan. Um, ze hebben een app, die heet Radio 509. En uh, heel simpel eigenlijk. Ik moet even kijken of ik hem ga vinden. Uh, waar is mijn... Nou, dat gaat al. Oké, okay, daar heeft hij. Nou ja, mijn Porsche overhoor je niet zo goed, dus ik ga proberen te vertellen wat er in het scherm te zien is. Zodra je hem opstart gaat eigenlijk al uh, de live radio uitzending aan. Dus zodra je uh, hem aanzet, dan zit je in de luister live modus. Linksbovenin zit de play knop, dat tevens ook de stopknop is. Um, en daar kun je dus de radio mee stopzetten of aanzetten. Dan bevindt zich onderin bevinden zich drie knoppen: de luister live knop, de podcast en de contact knop. Nou, luister live staat hier natuurlijk direct op. Dus daar hoef ik niks over uit te leggen. Is ook niets meer te bekennen dan eigenlijk die knop. Plus dat er aangegeven wordt: uh, nou in dit geval, uh, ik zal hem even aanzetten: radio 509. Oh, hij komt tevoorschijn. Uh, radio 509 is dat aan. Luister live. Luister live en uh, hier zie ik ook soms nummers verschijnen. Dus wie, uh, wie speelt er en wat speelt er enzovoort. Reading ik ga hem even aanzetten. Play. Play. Nou, als het goed is hoor je nu wat er speelt en welk nummer er wordt gespeeld. Um, voor de rest eigenlijk niet meer. Dus je hebt eigenlijk twee keer die knop play en stoppen. Um, dan onderin, in het midden, podcast. heb je podcast, podcast. Uh, kom ik zo terug, dan heb contact. je contact onderin, rechts onderin, en als ik daarop tik, contact. en daar doorheen contact. veeg ik, zet even mijn vinger linksbovenin, veeg ik er doorheen. Nou, je hoort hier eventjes terugkomen dat hij op de achtergrond kan afspelen of stoppen, dus dat blijft bovenin zitten, een soort afspelmonitortje uh, zeg maar. Nou, hier kun je een berichtje naar ze sturen. In een tekstveld. Een fotootje sturen. Of een audio uh, berichtje sturen. Je telefoonnummer Nou, blijkbaar is het verplicht om je telefoonnummer in te voeren. Je naam. En dan heb je een verstuurknop. Luister live. Nou, dat is de contactknop. Dan hebben we de podcastknop. En daar zit weer bovenin die. Eerst. 5, luister, Wat vindt er ook daar en vervolgens hoor ik een aantal podcasten. Nou. Wat vindt er ook een van Als ik deze even aanteek. Uh, hier, uh, hier hoorde ik Ruud. Dus ik dubbeltik er even op. Wat vindt er ook van de -knop. En ik dubbeltik op de Playknop. knop. Oh, Oké, dit waren de mannen van een zekere leeftijd, waar Ruud aan mag meedoen. Ik ga even door, dan hoor ik hoe ver ik ben in de af, uh, uitzending en hoeveel er nog over is. Vervolgens kom ik op een op een uh, regelaartje, een horizontale regelaar waar ik met een verticale beweging doorheen kan vegen, zodat ik ook delen kan skippen. En dit werkt alleen maar als je hem niet afspeelt. Dus als je hem afspeelt en je wil skippen, dan gaat het niet lukken. Je moet hem even pauzeren en dan kun je skippen. Volgens hebben we hebben we nog een sluitenknop ja, en dan, dan hoor je de, de andere podcast uit. weer daaronder. Nou, dat was een beetje de uh, app Radio 509. Dat was het. Nou, dankjewel Nens. Ja, het is een app die uh... Die ik natuurlijk ook ken. En ik uh, denk iedereen hier wel. Uh, Ruud zeker. Ja. En uh, het is een simpele en uh, goed werkende app. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb daar verder eigenlijk helemaal niets aan toe te voegen. Ik weet alleen niet, Ruud. Heb jij enig idee hoe lang uh, de, de, de podcasts blijven staan? Hoe ver kan je terug? Kan ik bijvoorbeeld nog, ik roep maar wat, uh, verhalen van toen nog via uh, uh, de app beluisteren? Of uh, is dat al te oud? Dat is een goede vraag. Ik gebruik die app zelf eigenlijk niet heel veel. Uh, ze zijn er nog wel. Ze zijn er nog wel. Alleen of je inderdaad via die app ze kan podcasten... Ja, dan zou ik echt moeten kijken. Het gaat wel een en terug hoor. Het gaat zeker maanden terug. Maar ja, of die, die uh, series er nog in staan... Dat zou ik je niet durven zeggen. Nee, oké. Okay. Nou, dan ga ik uh, gewoon... Uh... Uh, dat, dat is voor iedereen natuurlijk heel makkelijk om dat even te kijken. Je kan ook als je in die lijst zit natuurlijk met drie vingers van beneden naar boven vegen. En dan hoor je ook wel hoeveel items erin staan denk ik. Nens, dankjewel. Heeft iemand nog een uh, aan of opmerking of uh, iets leuks over de app Radio 509? Even nog een aanvulling. Die, die verhalen van toen zijn uh, wel op een volgens mij via de site. In één keer uh, Dan staan ze in een grote zip. Kun je ze allemaal naar je toe halen. Nou, oh, dat is dan een hele dikke zip, denk ik. Ja, bijna 2G, geloof ik. Oké, okay, nou, altijd, uh, altijd goed om te weten. Ik weet niet of mensen dat weten. Ja, ik wist het ook, ook wel, geloof ik. Maar ja, ik heb sinds kort pas uh, digitale tv en radio. Ja, de, de, de tv komt dan ook over de radio, maar goed, oké. Okay. En in, die, uh, in dat pakket daar zit ook radio 509, dus dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dan kun je met, meteen uh, stereo en hartstikke goed horen. Ja, dat geldt alleen voor KPN en uh, gerelateerde bedrijven. KPN en Telvoort, meen ik. Kanaal 830. Ik ben bij Access for All. De enige echte. Ja, dat is ook KPN volgens mij. Klopt, dat is een zuster van KPN. Ja, dus, uh, en ook uh, blijkt dus dat al dat spul van KPN en Telvoort en Access for All... dus wel toegankelijk is met de afstandsbediening. Als je maar de kanaalnummers weet... Ja, dat zou kunnen. Ik ben daar allemaal niet van, want uh, ik heb jaren geleden de kabel verbannen en die komt er ook niet meer in. Nou, ik heb hier nog een, uh, een tv-tuner over, van Nanne. Dus als iemand daar belangstelling voor heeft, dan hoor ik het wel. Nee, dat kan helemaal niet meer, want uh, dan zou je de, ja, dan, dan moet je een analoog kabel hebben, dan zou het nog kunnen. Maar die tv-tuner, die was natuurlijk ooit eens bedoeld. Ik heb zo'n ding ook gehad. Uh, die was bedoeld om uh, gewoon met een sprietje uit uh, de eten te halen. En dat gaat niet meer. Daar hebben we dan tegenwoordig, en dat heb ik, uh, KPN Digitenne voor. En dat bevalt mij uitstekend. Ja, en dat, uh, dat blijft dus blijkbaar nog. Ondanks het feit dat ze daar geen HD TV mee kunnen doen. Blijkt uh, dat dus toch nog steeds ondersteund te worden. Nou, dat is mooi Ruud. Ja, het is maar de vraag hoe lang dat duurt. Want... Uh... Ze verhogen steeds de tarieven met, uh, als argument dat er uh, steeds minder mensen gebruik van gaan maken. Dus het zou wel kunnen dat binnen nu en, uh, een pakweg uh, twee jaar uh, ze ermee stoppen. Maar dan zien we wel weer verder. Ik ben wel goedkoper uit nu. Nu ik bij Ziggo weg ben gegaan. Dan zeg, ik ben er nog wel tot 16 augustus geloof ik. Maar uh, ik ben wel wat goedkoper uit bij access for All. Ja want je had natuurlijk al internet van access for All hè. En... Ik, ik ga dus nu naar Telvoort En dat is uh, ook, uh, nou, dat is dus inderdaad een, uh, noem het maar even een B-merk van KPN. En dat is ook echt een heel stuk goedkoper dan Ziggo. En dus de uh, Ziggo, de app was wel toegankelijk, de apparatuur volgens mij niet, maar de app wel. En dat is bij KPN volgens mij niet het geval. Maar uh, nou ja, het is in ieder geval een provider waar je, mee, je iets mee kan doen. Praat me niet over uh, providers als Vodafone, want dan uh, word ik heel erg boos. Dus doe maar niet. Ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar volgens uh, uh, Martin, die hier alles doet met mijn modem, want ik uh, heb er geen verstand van zoals gezegd, is uh, Telvoort het modem uh, behoorlijk dichtgetimmerd. Daar kun je, kun je eigenlijk niks mee doen, behalve nou ja, enkele, enkele dingen. Terwijl je bij, uh, bij dat uh, Fritzbox modem uh, van alles uh, leuk kunt, in, kunt instellen bovendien. En dat is voor mij heerlijk, want hij kan het ook vanaf een afstand, voor, vanaf zijn eigen huis voor mij regelen. Ja oké, okay. nou ik weet dat uh, KPN en Telford die gebruiken de, hoe heet dat ding, die Xperia box volgens mij, als ik het goed zeg. En ja kijk, uh, het enige wat je af en toe misschien wil is uh, wachtwoord en naam van je wifi veranderen. En verder hoef ik helemaal niet zoveel te doen in zo'n uh, zo modem, dus uh, als het maar werkt, dat is het belangrijkste. Ja dat geldt voor mij ook, maar ja, Marten zorgt dat het werkt, ik heb er even verstand van. <laughs> eh, nou prima, lekker toch, heel handig, gewoon zo houden. Uh, mensen, dit waren de apps voor vandaag. Uh, dus we gaan naar het laatste onderdeel. Uh, de vragen die zijn opgekomen tijdens de afgelopen uren. En natuurlijk alles uh, wat men te horen heeft gekregen over uh, Apple. En in ieder geval uh, doe ik even de aftrap met een update naar 9.3.3. Er stond ook een of ander artikeltje in. De NOS-app zag ik al. Die update is een kleine update die alleen maar met een beveiligingslek te maken heeft. Dat volgens mij vooral in Safari zat. En wat met die update is opgelost. Verder zijn er geen wijzigingen uh, gekomen. Als ik het goed zeg. Maar ik hoor graag als ik ernaast zit. Dat is wat ik weet over Apple de afgelopen periode. Nou, ik ben van de week even in de Apple Store geweest. Ze hebben, ze hebben hier een grote nieuwe Apple Store geopend een tijdje geleden. Ja, eigenlijk vind ik het daar niet zo leuk. Het is heel groot, ontzettend groot. En uh, allemaal tafels met mensen die door elkaar praten. Maar goed, oké. Okay. Het ging mij erom dat ik uh, de 5SE uh, nee, wilde bekijken. Uh, om hem vervolgens toch nog even niet te kopen. Omdat die 589 euro kost. En dat vind ik toch nogal weer een boel geld. Maar hij ziet er eigenlijk net zo uit, uh, voor degene die dat niet weet. Hij ziet er eigenlijk net zo, net zo uit als mijn 4S. Ik denk niet dat dat veel in maat ook scheelt. Het ziet er precies zo uit. Het ziet er mooi, prachtig mooi uit. Maar ja, nog even wachten. Even twee dingen. Um, de 5 SE bestaat niet. Het is of de 5S of de iPhone SE. En de, uh, ik kan me voorstellen dat die 5S, die zal, ik weet niet wat die kost. Maar de, de SE wordt volgens mij verkocht voor achterin de 400 euro. En dat is de behuizing van de 5... Um, dus eh, volgens mij is die een fractie groter dan de 4S als ik het goed zeg maar hij is in ieder geval dunner maar hij heeft het, eh, het binnenwerk van de iPhone 6 dus eh, hij is inderdaad, er zit een snellere processor in, of de 6S zelfs maar hij heeft eh, het huisje van, eh, van de 5 en de 5S, maar dus ik weet niet welke je nou gezien hebt, de 5S of de iPhone SE. En het verbaast me dan dat die in de 500 euro kost. Want volgens mij was de prijs iets van 489 euro. En ik ken ook iemand die hem daarvoor heeft, een cliënt. Nou ja, er, waren, er was een man, maar waarschijnlijk heeft hij er gewoon geen verstand van, man. Die zei dat dat een 5SE was. En uh, ik dacht eigenlijk trouwens zelf ook hoor dat ze uh, 5 SE, want we krijgen binnenkort namelijk ook een 6 SE. Dus ik weet niet of je dat gezien hebt. Heb ik in de iCulture uh, of wat heet dat ding gezien. Ja, en die man die zei, uh, ik had eerlijk gezegd ook hoor. Hij zei er zijn de tweede dus 16 gig en de uh, 64 gig. Nou, dat klopt op zich. En de ene die kost 489 en die 16 en de 64 589. Dat, dat was wat hij tegen mij zei. Nee, dan klopt het. De 16 gig, ja. Nee, dan heeft hij het wel goed. Alleen hij heeft de naam verkeerd. Want hij heeft gewoon iPhone SE. En inderdaad, die 16 gig is, is in, tegen de 500. En die 64 tegen de 600. Ja, het is een hoop geld. En het is, maar hij is. Verder zit er wel de nieuwe, de nieuwe hardware in. Behalve dan dat hij niet het drukgevoelige scherm heeft, maar ik heb daar nog weinig mee gedaan, moet ik zeggen. Het enige wat ik er wel eens mee doe, is uh, snel uh, de reisplanner ertoe over te halen... om mij de vertrektijden van de plek waar ik op dat moment ben te geven. Uh, want het is een soort snel menu, dat uh, indrukken van het scherm. Maar dat zul je zeker niet missen. Daar hoef je zeker geen grotere telefoon voor te kopen. En het feit dat die weer wat kleiner is dan die, die uh, 6 en de 6S... dat. Dat vind ik ook wel erg uh, uh, een, een voordeel voor ons. ziet er mooi uit hoor. En, maar ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb toch in uh, de uh, e-cultuur gelezen. In september komt er een 6SE. Dat heb ik gelezen. Dus ja, ik weet het dan. weet ik het ook niet meer hoor. Nou, wie weet. Ik heb het nog niet gezien. Ik zit niet, ik zit niet op iCulture. Ik zit bij, bij Macworld. En daar krijg ik dan wel af en toe berichten van. En daar heb ik nog niks gelezen over een nieuwe iPhone. En ik ben wel heel nieuwsgierig naar de nieuwe producten die sinds september gaan uh, Gaan roepen En daar heb ik nog verder weinig over gelezen. Maar goed, jij dus wel op iCulture. Dus misschien moet ik daar eens even gaan rondneuzen. Wat er nog meer nu wordt verwacht. Ja, ik vind het ook een beetje raar allemaal met uh, dat ding. Maar op iCulture staat in ieder geval wel. Dat uh, de iPhone SE. En dan staat er tussen haakjes. Voorheen iPhone 5 SE. Staat daar in ieder geval bij. Um, en als ik iPhone 6... E, SE-invul, dan krijg ik nog niks. In ieder geval, tenminste, daar krijg ik wel opties, maar daar staat niks over een 6 SE. in september zal die pas komen. Net als de 7. iPhone 7 komt ook in september. Ik geloof 8 september dat ik heb gezien. Oh, dan zullen we... Uh, 8 september is dat een... Dat is een donderdag, geloof ik, hè? Nou ja, we zullen dan wel weer even moeten opletten. Uh, uh, want dan krijgen we weer zo'n... Uh... Zo'n keynote, of hoe heet dat? Zo'n persconferentie, die dan weer via de website niet te volgen is. Tenminste, dat probleem had ik met de WWDC, maar daar hadden we het vorige keer al over. Ik ben er nog steeds niet achter waarom dat nooit gelukt is. Dan zullen we wel weer zo'n aankondiging krijgen voor de pers met uh, wat er uh, nieuw is. Dat doen ze tegenwoordig in september. Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Oké, okay, uh, heeft er nog iemand iets leuks over Apple? Of wil er iemand nog iets weten over Apple-producten? Ik roep maar wat... En toen bleef het helemaal stil. Nou jongens, dat betekent dat we er qua opname een eindje aan gaan breien om ruim vijf over half vijf. En um, dan wil ik iedereen bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage en voor jullie aanwezigheid. En dan zijn we er over vier weken weer. En um, aangezien jullie 31 dagen heeft en het vandaag de 29ste is, wordt dat dus 26 augustus. Nou, mensen, ik wil jullie nogmaals hartstikke bedanken en ik hoop dat iedereen een goed weekend heeft en een goede maand. En dan hoop ik iedereen weer in goede gezondheid terug te horen. Dus op vrijdag 26 augustus, om drie uur. MUZIEK